Zoveel money. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Goedemiddag, het is 2 uur. Your music news door nu.nl. Van Mart Goedemiddag, koning Charles heeft gereageerd... op de arrestatie van zijn jongere broer Andrew. Charles zegt in een verklaring dat hij bezorgd is... en dat het nu aan de rechter is. Andrew is jarig vandaag en werd vanmorgen thuis opgepakt... voor wangedrag. Veel is nog onduidelijk. Mogelijk is er een link met de zaak Epstein. Arrestatie van Andrew is bijzonder... weet onze buitenlandverslaggever Matthijs Leloe. Andrew is weliswaar geen Dienst meer. Die titel is al afgenomen. Maar het is nog steeds uniek... dat de broer van een zittende Britse vrouw... Wordt gearresteerd. Dat heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Andrew zit volgens de BBC in een normale cel zonder speciale behandeling. Een kleine schade aan onze auto durven we vaak niet bij de verzekeraar te melden. We zijn bang dat onze premie dan flink omhoog schiet, blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral bij krassen en kleine deuken lossen we het liever zelf op... of laten we het niet maken. Toch hoef je je niet altijd te zorgen te maken... dat je terugzakt in je schadevrije jaren. D66 heeft een nieuwe staatssecretaris van Financiën gevonden... Ilko Erenberg, nu nog wethouder in Utrecht. Eigenlijk zou Nathalie van Berkel het gaan doen... maar zij kwam onder vuur te liggen omdat haar cv niet klopte... Ze is ook opgestapt als Kamerlid. En heb je altijd al een gedragen Olympisch schaatspak willen hebben? Bijvoorbeeld die van Jutta Leerdam, Femke Kok of Kjeld Nuis. Of misschien de bril van snowboarder Melissa Peperkamp. Het kan, want Team NL houdt een veiling. Bedragen van bijna 2500 euro worden inmiddels geboden. Geld gaat naar de verenigingen waar de atleten ooit begonnen met hun sport. Het weer van Weerplaza, op veel plekken grijs en wat motregen. In het noorden droger en wat zon. Het voelde de wind ijskoud aan. Morgen iets zachter en wisselvallig. Langs de file staat op dit moment op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 2 kilometer. De vertraging is daar 7 minuten. En verder zijn er flitsvers op de A2. Echt Maastricht bij 247,9. A27, Utrecht-Hilversum, 90,7. Ook een controle op de A28. Dat is Assen-Hogeveen bij 157,6. En de A37, Duitse grens-Hogeveen, 10,6. Talk to me, maar ja, het is zo stil in mij. En die hoor je achter elkaar, van Dick Hout. En nu Olivia Dean. You, you music. You music. You talk, you Looks like we're making awful I leave. Terrasjes zaten nog vol in het laatste herfstzonnetje. Na zomer eigenlijk. Misschien hoor je nog wel wat vakantieverhalen aan... bij het koffieautomaat van je collega. Op die dag, vrijdag 6 september om precies te zijn... kwam dit liedje de top 40 binnen. Torenhoog, nieuw op nummer 11. Nou, inmiddels zijn we bijna een half jaar verder. En Olivia Dean met Man I Need staat nog steeds torenhoog is zelfs de nummer 1 geweest. Toen zakte ze naar nummer 2. En nou ja, bijna een half jaar later staat ze op nummer 3. Hartstikke steady. Hoe dat morgen is, hoor je vanaf 2 uur. Nieuwe top 40, alleen hier op Q. I, know what you did last night. I called you up and you declined. I smell perfume, but it ain't my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 Sounds better with you. Better with you. Kom bij me zitten. Sla je arm om me heen. En hou me steek te vas. Al die gezichten.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 Q-Music. Sienna Spiro. I'll take my pride. Stand in front. En dit is Q-Music. Taylor Swift. Jump En dit is nieuw. Nieuwe muziek van Thomas Crane. Dit is Rumors. After time, we arrive this world. Er zijn mindere liedjes om mee vergeleken te worden. Ik hoor namelijk bij de nieuwe van Sommieu... steeds Coldplay in mijn hoofd. De strijkers in dat nummer in van Sommieu... en dan vooral het ritme waarmee de strijkstok langs de instrumenten gaat... doen mij denken aan Viva la Vida van Coldplay. Nou heb ik ze even over elkaar heen gelegd... en dan krijg je dit. Dit is Sommieu. Let ook op het ritme. dan Coldplay... Sommieu. Kijk, als dit net zo klassieker wordt als Viva la Vida, dan zit het wel goed, hè? Dit is Dark Before the Dawn van een van de leukste bands die we in Nederland hebben. Nieuwe muziek op je muziek, Sommieu. En een beetje above de Daan, bij Welke schaatsheld heeft deze opvallende bijnaam? Ik maakte laatst al een grapje met Jenning over dat, uh, dat het net Tinkerbell is. Dat hij dat doodgaat als hij geen aandacht krijgt. Dus. <laughs> Ga je zo meteen horen. David Guetta komt eraan. We gaan weer een tandje goedkoper bij Trek Pleister. Met mijn liefde.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 De met Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Mind Tempur. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza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 Op steeds meer plaatsen wordt het droog. Soms valt er nog wat natte sneeuw. Graad of 4 vanmiddag. Morgen wordt een grijze en regenachtige dag. Vijf files. De langste op de A2. Eindhoven, Maastricht, Noord. Tussen Echt en Born. In verband met een ongeluk. Vijf kilometer. 40 minuten extra reistijd daar. Music. Wim van Helden. Een nieuw vergeetme liedje zo. En dit is David Guetta. q better with you. Sienna Spyro. Die on this hill. De Olympische Winterspelen in Milaan. Ja, het is een kleine twee uur tot de 1500 meter schaatsen begint op de Winterspelen. Joep Wennemars is de elfde rit aan de beurt. Hij hoopt natuurlijk op revanche na het drama met de Chinees Yuen Lian. Afgelopen weekend werd hij ook nog 21ste op de 500 meter. Dus, dit is wel echt de kans om nog een medaille op de Spelen te halen. En niet met lege handen naar huis te gaan. Time Snel komt meteen na Joep Wennemars in actie. Ja, en vervolgens is dan de allerlaatste rit van Tinkerbell. <laughs> ja, zo noemt zijn vriendin Joy Beunen hem: Tinkerbell. Het gaat over Kjeld Nuis. Ja, die hoor je gewoon altijd. En die houdt wel van aandacht. En die houdt wel graag van gehoord worden. En ik maakte laatst al een grapje met Jenning over dat, uh, dat het net Tinkerbell is. Dat hij dat doodgaat als hij geen aandacht krijgt. Dus dat is, dat is denk ik Kjeld. Wat eerlijk. Nou, genoeg aandacht voor Kjeld. Tijdens de laatste rit op de 1500 meter. Op die afstand werd hij al twee keer olympisch kampioen. En hij hoopt nu natuurlijk op een hat-trick. Wat zou dat een mooie strik om zijn carrière zijn. Keld, a.k.a. Tinkerbell Nuis. Dit is zijn weg naar de laatste rit. De Olympische Winterspelen in Milaan. Nuis zijn al 36 jaar oud. zevenvoudig olympisch kampioen.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 En hij staat aan de start. Straks om half vijf de laatste rit van Kjeldnuis op de Olympische Winterspelen in Milaan. En of je nou goud, zilver of brons pakt, voor ons heeft hij sowieso een plek in de Hall of Fame. Ja, je kunt de greatest zijn. Je kunt de beste zijn. Je kunt de King Kong op je chest. Je kunt de wereld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 nog van Hitzone. Er zijn volgens mij 883 delen van gemaakt. Um, en dankzij de, een van die cd's kwam ik deze tegen. Vergeet liedje. Deel 885 86 87 en vergeet liedje. Ja, Dit is zo'n liedje dat je lang niet meer hebt gehoord. Ik kwam het toevallig tegen op Spotify. En ik had het ooit op een Hitzone cd. Ken je deze nog? Texas inner Smile. I'm a river Een like memory unlocked, zegt uh, Claudia via de Q-app. En Kirsten reageert met oprecht een vergeven liedje. Wauw, wauw, wow. deze heb ik lang niet meer gehoord. Tim's yeah. uh, vergeven liedje vandaag: is een Inner smile. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker?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 Jack hoor je zometeen. Mart met het laatste nieuws. Steeds meer reacties op de arrestatie van voormalig prins Andrew in Engeland. Wat William en Kate vinden hoor je zo. Is het al half vijf jongens? De Olympische Winterspelen in Milaan. Pak je telefoon er even bij, zet je wekker op stipt half vijf... want dan staat de 1500 meter op het programma. En waarom moet je daarna je wekker voor zetten? Nou, het wordt de allerlaatste Olympische race van nationale held Kjeldnuis. Hij wil nog één keer knallen. Ik geloof zo ontzettend in de kracht en dat het helemaal goed komt... en dat hij met een medaille naar huis gaat. Onze belevenissen daar en al onze andere avonturen in Milaan... check je nu op onze socials. Luister Q en